Naast namen en adressen ook paspoortgegevens en rekeningnummers... zorgt voor veel onrust bij klanten. Intussen zit Odido in een spagaat, want als er voor morgenochtend... niet zeker 1 miljoen euro is betaald aan de hackers... dreigen zij alle gegevens openbaar te maken. Er is meer bekend over waardoor negen mensen... in een winkelcentrum in Den Haag niet goed zijn geworden. Het is geen gaslek geweest, zoals werd gedacht... maar het lijkt uit het riool te komen, denkt de veiligheidsregio. In de buurt van het winkelcentrum wordt aan dat riool gewerkt. Er is nu geen gevaar meer. Een volle terrassen door het hele land deze middag. Allerlei mensen genieten van de zon en lokaal 18 of 19 graden. Ook bij strandtenten is het druk. Deze vrouw in Noordwijk nam zelfs een frisse duik... en gaat nu genieten, hoort de NOS. Ik ga in de tuin zitten, lekker... Als het goed is, ik zit op het zuiden, 18 graden hoor ik net. Ja. Dan is uh, morgens koude zee is middags eventjes lekker in het zonnetje zitten. Inmiddels is er officieel sprake van een lokale lentedag. Daarvoor moesten 15 graden worden aangedikt. En dat is op allerlei plekken gelukt. Nou, voor het weer van nu is denk ik genoeg gezegd. Morgen blijft het lenteachtig volgens Weerplaza met een mix van wolken en zon. En dan wordt het tot 17 graden. Dankjewel Mart, dankjewel verkeer van Flitsmeister... met files langer dan 10 minuten. Dat is er eentje op de A7 Hoorn-Zaanstad... tussen Avenhoorn en Purmerend noord Daar kom je in 18 minuten. Aardig wat controles staan op de A1. Deventer-Hengelo bij 108,7. De A2 Utrecht en Bos bij 94,3. Andere kant op richting Utrecht bij 100,4. A7 Den Oever-Amsterdam bij 14,8. De A28 meppel bij 103,8. En de laatste op de A32. Leeuwarden-Herenveen bij 61,7. You, you Bas van Nimwegen. Ja, je zou het niet zeggen zo: een liedje dat bedacht is in de herfst, maar het klinkt volledig als lente. Eerst overlag. je gezicht. Heerlijk, hè? Je zou het niet zeggen... maar dit uh, vrolijke liedje, dat is geschreven... midden in de herfst... toen uh, de dakpannen van het dak waaiden, zeg maar. George Michael die schreef het in uh, oktober 1990. Eigenlijk uh, ja, pas later werd het een, uh, werd het een hit. Past prima op zijn dag als vandaag. Lekker lente, liedje Freedom, hoorde je van George Michael bij Q. Ik zit uh, heel even te kijken op uh, de weerkaart hier. De pluimen erbij gepakt. Uh, is die 20 graden al aangetikt, jongens? Nee, hè, nog niet. Nee, volgens mij nog nergens, toch? Nog niet officieel. Ja, we zijn er natuurlijk de hele week een beetje lekker mee gemaakt. 20 graden wordt het woensdag. Korte broek klaarleggen. We hebben het ook gewoon helemaal overhyped. Ik kan alleen nog maar tegenvallen vandaag. Joyce Heijmans die stuurde net een foto van een thermometer naar haar tuin. 17 graden zie ik in Den Haag. Uh, Kevin Ouenkerk heeft het over 18,6 graden in Maastricht. Ik krijg net trouwens nog een appje binnen van uh, Ilko hier. Dat gaat dan weer ergens anders over. Alsjeblieft een liedje van Sarah Larsen. Please! Eén van zijn kids heeft de telefoon gekaapt, zo door Sarah Larsen, Midnight Sun, ga ik zo meteen draaien. En eerst Alex Warren, dit is Carry You Home, by Q. Oh, oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight of 55 years down the road. Oh, I know there's so many ways this could go.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 Say it, say it's true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 favorite part -music. Ze is uh, helemaal klaar met de foto die op haar Wikipedia-pagina staat. Ja, die kan iedereen uploaden natuurlijk. Wikipedia-pagina's kan, uh, nou, kan Jan en alle man gewoon aanpassen. Maar ze is dus niet blij met een oude foto die er al jaren op Wikipedia staat. Luister. Whoever the fuck... Is changing this fucking Wikipedia picture to this picture? Stop! Stop doing it. Stop doing it. I will never stop changing that picture to a nice one. I will never stop. Ja, iedere keer als iemand anders die foto aanpast... dan zal ze zelf zelf weer in actie komen om hem weer uh, terug te veranderen. Ik heb uh, zelf ook wel eens een foto van het internet uh, laten verwijderen. In de tijd dat ik nog uh, voetbalde, een jaartje of 15 geleden, toen uh, werden er op een gegeven moment foto's gemaakt, die kwamen dan in jouw online profiel van de KNVB. Dus daar kon je dan alle gegevens van die spelers vinden. Het uh, was gewoon openbaar, maar dat was echt een verschrikkelijke foto. Die, die hebben ze een keer op een grijze, regenachtige zaterdagochtend gemaakt. Nou, het leek erop alsof mijn kapper dood was... en of ik een, uh, een avondje was wezen stappen, zeg maar. En jaren daarna bleef die foto dus maar gewoon online staan... als je zocht op Google op Bas van Nimegen. Dus toen heb ik ze gemaild dat ik wilde dat die foto... alsjeblieft van het internet gehaald kon worden. En dat is toen gelukkig gebeurd. Ik wil even kijken. Bas...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 Now, it's like I've been awake I'm waiting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 Alleen vandaag. Fitbit Activity Trackers nu tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle select deals bij bol. Goedemiddag, hier mis ik weer van Weerplaza. Lenteachtige dag vandaag. Veel zon, 15 tot 19 graden. Morgen dan iets meer wolken, maar alsnog 15 graden. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met twee files langer dan 10 minuten. Op de A12 is dat het geval Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en de Duitse grens. Kom je in 16 minuten. En de A50, Arnhem-Ozdaar tussen Grijswoord en Rijnbrug. De Rijnbrug, 19 minuten. Het kent ik doen zometeen. meteen. En dit is Ed Sheeran met Azizam. You sound We'll <laughs> Thank you. Uh, mooi is dat de nieuwe zanger van Jason Doubt... die heeft geen idee wat hij meemaakt op dit moment natuurlijk. Twee jaar geleden stond hij gewoon nog uh, elke avond... een beetje pines te tappen in de uh, bar in Los Angeles. Als dus barman werkte hij. En nu is hij met Kensington gewoon avond na avond... aan het toeren door Europa. Hoe vet. Vorige week stonden ze in Parijs, zag ik. Daarna nog in uh, Zwitserland, Oostenrijk, Hongarije. En deze week treden ze op in Duitsland... Misschien dat jij ze over drie weken live gaat zien in Rotterdam. Ahoy, dan zijn ze daar ook bij. De Q-music top 40 live. Hoorden ze met Stay by Q. Een hey, nieuw vergeten liedje komt eraan. Het was een grote hit uit de Zero's, kan ik je nu alvast verklappen. Nu hoor je hem eigenlijk nooit meer voorbij komen. Ik ga je garanderen dat je er blij van wordt. Luister maar als je dit alleen al hoort. Ik sta gelogen, toch? Je gaat hem zo meteen horen. Michael heeft hem ingestuurd. Nieuw vergeven liedje komt eraan. Net als Shakira, Zoo, Horina, Kaido. Dit is Firestone. I'm And we're turning the floor into a zoo. We live in a crazy world, caught up in a rock race. Concrete jungle life is sometimes a mad place. It's you and me together, the end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy.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 warmer met de nieuwste van Shakira. Je hoorde zoe boe bij Q-music. Dit vergeet mijn liedje. Tijd voor weer zo'n uh, vergeten pareltje. Je mag hem altijd doorsturen via de Q-app. Het vergeet mijn liedje. Hé, hey, Michael, je bent even naar buiten gelopen. Ik sta even lekker buiten, ja. Je hebt net die klap in je gezicht gekregen. <laughs> nou, het, het valt nog mee, het valt mee. Nou, jij staat uh, gewoon in een loods waar het 8 graden is. Ja. Uitgerekend op de eerste lentedag van het jaar. Maar nee, bij... het, is, het, is, het is prima te doen. Waar ben je druk mee dan in die lood? Op dit moment druivenkeuren. Oh. Er komen pallets met uh, druiven vanuit uh, Zuid-Afrika toevallig nu dan. En dan uh, moeten die gecheckt worden op de kwaliteit. En hoeveel hebben heb je erop vandaag? Ik uh, denk wel een bakje of twee, denk ik, elkaar. Maar die... nee, Dat nee, is... nee, nee, nee. Valt oh, mee. Dat moet ik wel zeggen. Maar je moet wel proeven af en toe ja. En hoe smaken ze? Ze smaken zeker goed. Vooral de rode. Oké, okay. nou ja. Jij... Als je uh, drijven uit Zuid-Afrika ziet liggen, roeien, zou ik ze meenemen. En als ze niet lekker zijn, dan uh, sturen we ze naar Michael. Ja, mag je ook naar mij sturen, kom maar goed. <laughs> <laughs> nou, dan ben jij in ieder geval uh, kritisch, Michael. Dat is goed nieuws, want jij hebt een leuk vergeet liedje ingestuurd. Ja. Hoe ben je er weer bij gekomen? Ja, ik, ik heb geen idee. Jullie, dit was vorige week, kwam het op de radio voorbij. Uh, sturen, sturen vergeet liedje ja, als je leuke weet. En toen schoot deze gewoon in één keer. Binnen. Waarom weet ik niet. Maar ik denk omdat ik hem al een tijd niet gehoord heb en het toch wel een leuk nummer is. Ja, Lekke, een vrolijke een vrolijke ja. plaat, hele gekke clip. Ja, help me even. te denken hoe die. Uh... Ja, dit is een soort uh, getekend of iets met computer en uh, ja, het is heel heel vaag, heel uh, bijna psychedelisch. Oh ja, inderdaad. Alsof je een dikke trip hebt. Ja, precies dat. Nou pak jij nog even een paar drijven bij daar en dan komt het helemaal op. Ja, geniet hoor dit. <laughs> Michael, ik ga hem draaien. Werk ze daar. Dankjewel, jij ook, hè? Hoi, hoi! hoi, hoi. blijven. Douw, Bob en Mo. Kan je nog even blijven, Mart? Het lukt nog een paar minuutjes, denk ik, ja. Nou, met het laatste nieuws, dat was fijn. Daarin? Daarin vertel ik je zometeen dat je je statiegeld flesjes en blikjes straks veel dichter bij huis kwijt kunt in plaats van in bijvoorbeeld de supermarkt. Maar ja, waar dan moet je blijven luisteren? Zometeen ook een uh, grote internationaal artiest met wie ik een uh, jaar geleden in de lift heb gestaan. Ja. Schat, die ovenschaal moet je voorspoelen voordat je hem in de vaatwasser doet. Wedden hm. van niet? Wedden <laughs> van wel? Oké, okay, de verliezer moet zingen op de radio. Deal.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 Bij mama weer thuis. Geen zorgen. <laughs> Geen zorgen. Van Bruggen. Van Bruggen. Geen zorgen. Van Bruggen. Super Zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt. Geen zorgen. Van Bruggen. Voor jouw hypotheek. Kijk op vanbruggen.nl Bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag. Hey Tom.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 Tekenen met je ouders of je vriendin? Hoe je ook start? Samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Fion, hypotheken vanuit het hart. Wauw, vitaminedeals bij Ethos. Zoals alle Luca Vitaal, Dagrafiet en Roter. 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer vitaminedeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking. Mooi van Ethos. De hele nacht...